Goedemorgen, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Een hoop felicitaties van politici voor Pieter Omtzigt. Gisteravond maakte hij bekend met zijn nieuwe partij mee te doen aan de verkiezingen. Het wordt wel een haastklus, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Hij begint natuurlijk eigenlijk met niks, in tegenstelling tot partijen die al in de Kamer zitten. En die uh, kunnen putten uit de, de, de, de mensen die al actief voor ze zijn, voor zover ze niet stoppen. Hij heeft tot begin oktober de tijd, dus uh, ja, zes... Een week of zes? De partij heet Nieuw Sociaal Contract. Om zich wil zich vooral bezighouden met het huizentekort en het tegengaan van armoede. De brandweer wil meer doen bij rampen. Dat staat in de Telegraaf. De voorzitter van de brandweer zegt dat ze van de bijna duizend kazernes in Nederland een plek willen maken waar burgers in nood terecht kunnen als er bijvoorbeeld een grote overstroming of telefoonstoring is. In Vlaardingen en Den Haag zijn vannacht explosies geweest. In het centrum van Vlaardingen is er schade aan een net geopende sneakers. In Den Haag ging een explosief af bij een huis. Er is niemand gewond geraakt. En dik 1 miljoen mensen in Nederland zagen gisteren hoe de Spaanse voetbaldroom uitkwam. En daar komt Carmona en voor het weer. Spanje won het WK met 1-0 van de Engelse ploeg van Sarina Wiegman. Dat is voor het eerst. Nog nooit eerder wonnen de Spaanse voetbalvrouwen het wereldkampioenschap. Olga Camona die scoorde het doelpunt. In de halve finale maakte zij ook al de winnende... Maar na de wedstrijd kreeg ze verdrietig nieuws. Haar vader, die al langer ziek was, was overleden. Dat gebeurde vrijdag al, maar de familie van Carmona besloot het haar pas na de finale te vertellen. Het weer, een dag met veel zon. Zo rond de middag is het al bijna 25 graden. Uiteindelijk kan het in Limburg lokaal 28 graden worden. Er staat weinig wind en ook vanavond blijft het nog lang lekker warm. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Lekker bakkie, Hans. Ja, we zijn goed bakje. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen op deze goedemorgen. zaterdagmorgen hier uh, in Café Rabbel, waar we live aanwezig zijn. U kunt er ook bij zijn als u uh, gezellig heeft ja, Langs Langskomt dan, uh, nou dan uh, doe je lekker een kopje koffie en dan zie je hoe de radio wordt gemaakt hier bij ZFM. Ja. En uh, naast mij, Hans, Hans, uh, ja. een, tijdje, een tijdje geleden dat jij hier, uh, dat we hier met z'n tweeën zaten. Klopt, dat is in de laatste uh, tijd. Uh, vorige week was ik alleen en de week daarvoor was jij alleen. Ja, uh, ja, inderdaad. Ook ja, heel dat. sneu. Zo, echt, graag, echt, zo echt, gaan echt, die dingen. zo Eigenlijk wel dingen. sneu. Eigenlijk wel. Nou ja, we nou, zitten ik, hier... we het zit... overleefd? Ja, ik heb het overleefd. Ja. <laughs> we zitten hier in de racehoek van, van, van, van, van Café Rabbel. En we zien allemaal oude foto's van, van oude Grand Prix's. Ja, mooi. En dit is natuurlijk de week van de Grand Prix. En uh, ja, iedereen begint weer een beetje, een beetje te uh, krijgen, kriebels te he? krijgen. Ja, krijgen he? ja. Ja, ja, ja. Eh, heb je nog in het, in het, in het, in het dorp gekeken? Uh, nou, ik zie opeens die brug staan. Ja, die staat er nu. Volgens mij binnen een dag zetten ze die gewoon even op. Ja, dat is niet normaal. Al een dag, ja. Uh, ja, klopt. En, ja. Uh, nou ja, goed. Uh, versierd, hè, mooi versierd overal. Ja. En, uh, ja, het kan mooi worden. Het en, ziet maar, er goed uit. Ja, zeker. Er zijn ja. wel wat problemen hè, met de aanloop, met uh, taxichauffeurs en Ja, aanlemen. dat heb ik begrepen. Ja, ja dat had je nog niet uh, begrepen. Nee, je nou, je gehoord, ik, he, ik begreep het van jou. Ja, nou, er zijn 150 Haanlemmense taxichauffeurs die willen uh, eigenlijk ook gaan rijden dit weekend. In. Ja. En, en je weet dat er een, een, uh, zeg maar een, een leverende handel is in de, in de doorlaadbewijzen. Die worden gekocht door die uh, gasten en ja, dan kunnen ze. Maar nou uh, hebben ze dat willen voorkomen door nieuwe doorlaadbewijzen te maken voor, voor de taxis. Oké, okay, speciaal voor. Ja, en daar, daar ja. zijn ze natuurlijk een beetje link over. Die, ja, ja, ja. Uh, dus ze willen misschien uh, de wegen gaan blokkeren met die taxis. Maar, Ik weet niet of het zover zal komen. We gaan het allemaal uh, meemaken. Hé, hey, nou, uh, we hebben een leuke uitzending. Ja, we uh, gaan een hoop dingen doen. Uh, ja, we gaan uh, zo meteen uh, uh, vooruitkijken met uh, Carina, Carina. Over ja. Zandvoort Arts. Ze, ze, ze, ze zit er al bij. Als het goed is. Carina, ben je daar? Zeker ja, ja oké okay, we komen zo bij je. Ja, we gaan nog even het programma een beetje doornemen ja daarna ja. doen we het Zandvoorts Open makreel roken dan ja, praten we met Ben Sonneveld die al begonnen natuurlijk ja. uh, daarna het programma van het Zandvoort Race Festival van, uh, met Sander ten Bos van de Dutch Grand Prix van de Dutch Grand Prix die komt hier in de studio ja. en uh, we hebben Tilly Bo daar uh, van de Agatha Kerk de tolbandactie ja de dokter Karina dat en dat gaat de Karina ja. doen ja, ja en daarna hebben we Erik Weijers. Nou, Erik kennen we natuurlijk als uh, zeg maar, uh, uh, een soort van uh, tweede directeur van het circuit, hè? Ja, klopt. Ja. Hij uh, organiseert die races. Daar ja. uh, gaan we mee praten over het bijprogramma van het Formule 1 we weekend. En als laatste gast hebben we Bas van Bodegraven. Hij is ja. uh, de grote man achter uh, de Go Max uh, Fan Base Club ja uh, erg groot geworden en dan gaat een ja, beetje het is groot, hè? ja het is erg groot ja. weet je hoe dat komt omdat ze al die races naartoe zijn gegaan met die vlaggen ja dat klopt ja, ja. en dat hebben ze ja. zeker in het begin van Max en zijn ze ja. daar heel uh, uh, fanatiek in geweest en dat was toch wel mooi om te zien hoor ja dus, erin, in elk schotteren. land zag je die, uh, ja. die vlaggen uh, de Go Max vlaggen die hadden, uh, wereldberoemd, wereldberoemd, ja wereldberoemd in wereldberoemd uiteindelijk ja. goed uh, we gaan uh, naar Carina toe want Carina uh, die staat uh, uh, als het goed is Zandvoort. Uh, uh, nou, over, zeg maar, Knieder, waar, waar sta je? Ja, nou, ik zit. Oh, je zit? Ja, oh, nou, dat doe je goed. Ja, je ik goed. zit. Maar je zit bij, bij Leontien, hè? En, ik ben bij Leontine Wagenaar. De Wagenaar, inderdaad. Wagenaar. Uh, ja. Ja, ja, jullie gaan zo even praten over voor uh, Art. Op 14 en 15 oktober uh, staat dat op de planning. Nou, jullie, uh, ik wil niet zeggen dat jullie de organisatoren zijn, maar zijn zeker betrokken bij de organisatie. En, uh, Nou, Steenk van Wal, wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, nou uh, wij zijn zeker wel de organisatie, toevallig oh, ik ook. Oké, okay, nou ja, ja. Ik, ik zag een aantal ja. andere namen, Christie ja. Gansner. Ja, uh, zeker. En, ja. Robin en Holmuth, Michael Landman, uh, Robert van der Spiegel, uh, noem maar op. Ja, ja klopt. Ja, klopt. En we zijn natuurlijk uh, eigenlijk uh, al een aantal keer in de studio ook geweest... Ja. bij Goedemorgen Zandvoort, om hierover te vertellen. Klopt. Maar nu doen we het even anders. Nu Heel zijn goed. we live bij Leontien. Wat leuk. En, uh, nou, Leontien, uh, ja, wij zitten hier meerdere malen al bij elkaar deze zomervakantie. Ben bij de Want de voorbereidingen zijn natuurlijk al... Ja, ik ben bij de tijd. Oh, gezellig. Ja, ik zit hier helemaal omgeven door kunst. Maar <laughs> uh, in ieder geval, uh, de voorbereidingen zijn al een hele tijd geleden gestart... Voor Zandvoort Art, want even voor de mensen thuis, wat is Zandvoort Art ook alweer? Zandvoort Art is een kunstroute door Zandvoort op 14 en 15 oktober aanstaande. Dit is de derde editie hè, die we gaan doen. En uh, nou ja, we, we, we worden steeds een beetje meer uh, professioneel, dus dat is ook prettig. En we hebben ook een geweldige werkgroepen met, met een aantal mensen vanuit de Rotary Zandvoort. En uh, nou ja, met verschillende disciplines ook, uh, zodat we elkaar mooi aanvullen. En uh, er is, uh, ja, het is een event wat uh, breed gedragen wordt uh, door het dorp. dat hoeft niet per se te zijn dat je als kunstenaar in je eigen atelier... of op een atelier uh, of, een, of een ruimte die wij uh, aan ze kunnen toewijzen... maar het gaat ook over bijvoorbeeld dat in horeca een uh, kunstmenuutje wordt gemaakt... of een, uh, ...gedichten voorgelezen, voorgedragen worden door Marco Temes, heeft hij vorig jaar gedaan. Dat is hartstikke leuk, bij het Wapen van Zandvoort. Dus uh, ja, we proberen eigenlijk heel uh, MKB Zandvoort en kunstenaars, cultuurminnend Zandvoort <coughs> mee te krijgen. En uh, nou ja, leuk is ook wel, vind ik, dat we uh, wat nieuwe namen hebben deze keer... En uh, onder andere Vera Bruggeman en uh, Rick Kops, Zandvoort ook, <kijkt> die mooie uh, uh, uh, ja, uh, ook, ja dorpsgezichten maakt. Een andere die ik ook ontzettend leuk vond, waar Karina Carina me net nog even op bezig is, Rogier Cornelis, die ontzettend leuke uh, ja, beestjes schildert. sowieso een kind, vogels. Ja zou zo een kinderboek kunnen maken, vind je niet. Uh, misschien is dat te min, dat weet ik niet hoor. Maar <laughs> volgens mij is dat hartstikke leuk. En uh, nou ja, we, we zijn met een hele enthousiaste groep mensen. En met een hele enthousiaste, enthousiaste groep kunstenaars. Uh, wat ook leuk was, is dat we een bijeenkomst hebben gehouden in begin mei. Uh, voor de kunstenaars. En daar uh, hebben we gevraagd om input. En uh, ook een beetje een plan uh, voorgesteld van, uh, wat vinden jullie hiervan, hoe zullen we verder? Nou ja, daar is heel goed op gereageerd. En uh, eigenlijk kwam daaruit dat de meeste kunstenaars zeiden, ja ga niet van allerlei nieuwe dingen op dit moment uh, optuigen. Maar ja, zorg dat je het gewoon een beetje nog, nog professioneler zeg maar neer kan zetten. En uh, ja, met meer kunstenaars onder andere. Wat zijn de, vergeleken met vorig jaar en het jaar daarvoor... de nieuwe punten eigenlijk die verwerkt zijn bij Zandvoort Art? Uh, ja, ja, dat is een goede. We gaan uh, sowieso meer uh, um, geld uitgeven zeg maar, aan, uh, aan publiciteit. Want dat was eigenlijk uh, tot nu toe niet goed. Uh, we hadden dat nog niet echt goed voor elkaar. Behalve dat we natuurlijk op de lokale radio en uh, in strandje ruimte hebben gekregen... En uh, mensen die uh, deelnemen, die betalen nu ook vijf uh, euro om in het boekje te kunnen komen. Dus dat maakt dat we gewoon uh, ja, wat breder kunnen uitpakken. Met bijvoorbeeld meer beachflags, met vlaggen die je op verschillende plekken in Zandvoort kan, uh, kan hangen. Zoals je dat nu ook ziet met de Formule 1 hè, door het hele dorp. En een uh, nou ja, en, en, en advertentie in, in uh, lokale krantjes. Die zowel online als uh, fysiek uh, uh, verschijnen. Arnhem stofpap, noem het maar. En uh, nou ja, dat is. Um, uh, ja, dus daar uh, zijn wij heel blij mee. Dat we daar wat extra uh, budget voor hebben gekregen. En. Uh, ja, oh ja, we hebben een film. <laughs> Wordt mij ingefluisterd. <laughs> heel erg leuk, inderdaad. Um. Ja, de Goede Mens van Zandvoort, hè? van Eile van Kessel. Uh, samen met toneelgroep Hildering die gaat ook uh, afgespeeld worden deze, dit weekend, geloof ik toch? Hartstikke leuk. En, uh, uh, dus uh, we gaan kijken, en we kunnen dat geloof ik sowieso in de krop doen. Maar het programma wordt sowieso nog uh, uh, bekend gemaakt. Het, het officiële zeg maar, programma vanaf begin september zal dat op de site staan. Mensen zitten allemaal nu natuurlijk nog met hun hoofd in de Formule 1 gebeuren. Uh, althans, de, de zand wordt er zelf. En uh, we willen dus vol met de aandacht starten vanaf uh, als dat geweest als dat, als dat is. Want dan is het eigenlijk al zo uh, 14 of 15 oktober dit jaar. En we hebben een, uh, ook een muziekschool die meedoet. De New Wave. En die, uh, ja, die gaan ook zingen. Dus het is dus inderdaad niet alleen beeldende kunst. Maar inderdaad, uh, piano spelen, uh, instrumenten, uh, dans hebben we ook gehad, hè, vorige keer. Met <coughs> kids. Dus uh, het is uh, van, uh, van 8 tot 88 jaar, zal ik maar zeggen. <laughs> en, uh, van 12 tot 5, hè, is het dan bezichtigen? ja, ja. Dus uh, de mensen moeten het wel weten dat ze dus een boekje ergens kunnen halen. Waar zijn die boekjes straks, na de Formule 1, na de start van het schooljaar? als iedereen weer in de regelmaat terecht is gekomen. Waar zijn die boekjes dan uh, te vinden? Het komt allemaal tezamen en uh, haal boekjes bij uh, Wijn Zee, onder andere. Museum in Zandvoort Heeft ook, uh, uh, zal ook boekjes hebben liggen. Dus, uh, en we zullen daar natuurlijk ook nog de nodige aandacht aan besteden... In de, in de media, waar je dat kan halen. En wat ook trouwens nog wel leuk is... dat we ook wat mensen, kunstenaars hebben, dit keer van buiten Zandvoort... En wat misschien ook wel leuk is om te weten voor de, de luisteraars... is dat we ook best wel veel mensen van buitenaf naar dat kunstweekend komen kijken. Er zijn dus gewoon mensen die uit Zwolle komen en hebben gegoogeld waar ze wat te doen. En denken, oh leuk, laten we naar Zandvoort gaan dit weekend. Ja, en dat natuurlijk combineren met een, uh, met een fijne strandwandeling. Dus, uh, en op, de, op de verschillende strandtenten is ook nog weer mooie kunst te zien. Dus uh, nou ja, we zijn heel blij uh, met deze ontwikkeling. Het is leuk voor Zandvoort. Het is leuk voor de mensen, die, uh, voor de kunstenaars die meedoen, die uh, extra aandacht krijgen. Weet je? En, uh, nou ja, het verrast mij zelf ook hoor, hoeveel, uh, hoeveel mooie dingen, hoe, ja, hoeveel talent er eigenlijk is hier uh, in het dorp. Weet je? En hoeveel mooie dingen er gebeuren. Uh, qua ja, alle, allerlei: uh, van muziek maken inderdaad, tot, uh, tot beeldende kunsten, fotografie noem het maar, van op professioneel niveau... en ook op amateurniveau... maar dat, dat, dat doet ze niet van onder. Dus uh, ik ben heel blij met, uh, deze, met deze fijne ontwikkeling... en dat we ook vorige keer zoveel lekker mensen op de benen hadden... afgelopen uh, editie in 2021. Dus het, was, het was aardig weer. Nou, ja, dat heeft iedereen er wat aan. Nou, en uh, de pakje kunstkast... die nu bij paal 69 staat, die komt... ...ook in dit weekend in het LDC te staan. Dus de mensen kunnen dan ook nog minikunst uit een vintage sigarettenkast halen. Dus, dus dat is ook een mooie aanwinst dit keer. En um, ja, kom vooral allemaal, volg social media. Want daar zie je al een aankondiging van alle kunstenaars eigenlijk, hè. Die gaan deelnemen. Om de dag plaatsen we iemand die, die deelnemer is. En uh, Instagram ja. en dat lust dan weer door naar Facebook. Ja. Want uh, natuurlijk... Carina, mag ik wat vragen? Want jullie ja. willen eigenlijk elk jaar vernieuwend zijn. Hè? Dat uh, las ik op, op de website. Uh, nu met de film erbij. Ik dacht heel even dat misschien uh, de Sanfense Bioscoop weer open zou gaan. Maar is, dat is niet zo. Hè? Want die film nee, dat... wordt vertoond in de krocht. Begreep ik? Ja, of het LDC. Of LDC, dat moet nog even bekeken ja, worden, maar ja. goed in ieder geval ja. uh, niet in de bioscoop. Maar uh, is het niet uh, moeilijk om ieder jaar pro te proberen, nou ja, je kan het altijd proberen, om een vernieuwing aan te brengen? Nou, is het moeilijk om iedere keer vernieuwingen aan te brengen, vraagt Hans. Uh, ik denk dat het eigenlijk wel een mooie uitdaging is, omdat wij ook uh, de heen steden. Kunstlijn Haarlem, we hebben Bergen... Ja, dat zijn natuurlijk mooie ja. voorbeelden voor ons. Ja. Om ons daaraan op te trekken. Ja. En daar krijgen we natuurlijk ook tips van. Ook van de kunstenaars die van buiten komen. Die zeggen van, hé, hey, ik doe al jaren mee met Heemstede en Haarnem. Hm. Uh, zo doen ze dat. Is dat misschien ook een idee? Ja, nou, tuurlijk. dat kunnen wij dan weer meenemen. Ja, wij hey. hebben Dick Min gehad. De, uh, directeur van uh, Bergen. De kunst uh, ja. tiendaagse. En die heeft ons ook het een en het ander verteld van hoe zij het opgezet hebben. Nou, dat was natuurlijk heel leerzaam en veel praktische zaken kwamen we daar ook bij kijken natuurlijk. Die we meteen hebben kunnen uh, toepassen. En uh, ja, wat, wat, wat uh, bovenal uh, het leukste is, is dat, uh, dat ik hier met iemand naast me zit uh, en geïnterviewd word. Maar die ook zelf ongelooflijk actief is en alle lijntjes aan elkaar verbindt. Um, een heel creatief iemand. Ik ben zelf toevallig ook een creatief iemand. En als je met creatieve mensen werkt... He, dan komt eigenlijk de vernieuwing altijd vanzelf. Ja, en dan worden wij leuk. nog wel eens bij de, bij de les gehouden... door de mensen die zeggen van... oh, loop je nou niet een beetje te hard van stapel? En dan ja. kijken we zo om elkaar heen... en dan zeggen we soms, oh ja, misschien wel. Of toch niet. En dan uh, zetten we het door. Dus uh, zo gaat dat altijd in een... Uh, dat is ook heel leuk van het werken. Ja, de, van een werkgroep. Ja, hartstikke leuk. De Berse tiendaagse, die is toch niet op dezelfde datum, hè? Nee, volgens mij niet. Nee. De bergse tiendaagse is niet. Uh, nee, daar hebben we wel naar gekeken. Precies. Ja, dus niet gelijk. En is alles teruggelezen. Precies wanneer het wel is. Mij. Is nou. alles teruggelezen te op, op een website of? Ja, website, Zandvoortart.nl maar Sandvoort ook social media, Art. Instagram, Facebook. Oh, okay. En uh, toevallig uh, deze week stond in Zandvoortse krantje. Maar uh, ja. Eerdaags komt het ook in de kunstkrant en ja. uh, we zijn echt wel goed bezig. Nou, Er doen, er doen ruim veertig kunstenaars mee, hè. dat is wel een hoop ja. Ja, zelfs alweer wat meer. Dus ja, uh, mooi hoor. Ja, op ja. het laatst op de op, op bij de deadline hebben zich nog mensen aangemeld. Leuk, leuk. Ja. Nou ja, we gaan dus het uh, om... Wij zijn heel trots. Ja, dat begrijp ik, ja. dat begrijp ik. Uh, dat nou ja, nee. Trots op onze werkgroep. Ja. <laughs> en iedereen die werkt er ja, hartstikke ja. Hard. hard aan mee. Ja. Dus uh, dat uh, mag ook dat mag ook nee, nee, doe, worden. Doet het. We zijn met doe, zes. Ja. Ja, het is echt wel veel werk namelijk. Nou, dat begrijp ik. Dus, uh, het is fijn dat we met Doen... zoveel mensen zijn. Doet mijn zuster ook nog mee? zeker weten. Zij staat in het Rode Kruisgebouw. In het Rode Kruisgebouw. Ga daar kijken. Daar ja. staat Ingrid Loogman. Nicolas, en die maakt een uh, hele mooie beeld. Nicolaas Beetsland. een prachtige, ja. mooie ja. Uh, locatie daar. Maar nou. ook in het LDC en nou, ook aan. bij de Ja, reserve. nee, daar ben ik Dus overal. He? overal. Hey, nou. We gaan er, we gaan er <laughs> een eind aan breien, want we kunnen hier uh, ja, mogelijk twee, twee uur over praten. Maar ik wens ja, jullie nog heel veel succes hè. met de voorbereidingen ja. van de Stamford Art. En je, op 14 en 15 oktober dus. En we horen Carina in de tweede uur uh, nog ja, eenmaal. inderdaad over de tulbandactie. Over de tulbandactie. Ja, ja dat zelf. is uh, even, even na 11 uur. Dankjewel Carina. Okay. En, uh, okay, dankjewel top top. Tot straks. Hoi hoi dag. Dankjewel hè, voor deze tijd. Ja graag okay, gedaan hoor. Hoi hoi. Het Jojo. Over, over een mooie project. Nou, Dag dag. Live vanuit uh, Rabbel uh, ja. hier op de, uh, in het, in het uh, LDC, hè? De LDC, de blauwe trimmer, trim. ja, ja Dus uh, ja. nogmaals, als je erbij wil zijn, kan dat, ja. dan moet je gewoon Hoop even gezellig langschomen. Langs langs langs. We luisterden net naar de smoke on the order van... die Purple. die Purple, heel goed. Het eerste nummer, misschien vragen mensen zich dat ook okay, af, van, dat was van ja. tien C.C. En dat is Art for Art, art, art, art. Oké, okay, maar we gaan het hebben over de, de makrelen. Want we hebben aan de lijn, als het goed is, uh, Ben Zonnevel Klopt dat, Ben? Ja, goedemorgen. Ik hoor je zeggen, als je erbij als je, als je wil zijn, moet je hier naartoe komen. Nee, als je erbij wil zijn, moet je hier komen. Ja, maar dat, dat doen we dan pas na twaalf, hè? Want, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Want, uh, zeg maar, die makleden roken, dat is net zoiets als naar de grasgroeien kijken, of niet? <lacht> <lacht> nou ja, zo, zo langzaam is het ook weer niet, maar je hebt wel gelijk. Uh, het staat hier heel gezellig uh, te roken en te doen. Er lopen al wat toeristen rond. Maar inderdaad, zo rond uh, half twee, dan uh, moeten de... Uh, de vissen wel klaar zijn en dan uh, wordt dat hè? Ja, Waar, waar zitten dan gestureerd? Ben? Waar zitten jullie? Zeg je? Waar zitten jullie? Wij zitten bij de ingang van het raadhuis. Ja. Dus uh, zeg maar op het gasthuisplein, uh, het kleine gedeelte ervan. Oké. Okay. Waarom zitten jullie niet meer op de, op de plek waar jullie vorig jaar nog zaten? Uh, ja, dat nou, was wat. Uh, voor... was wat uh, op het raadhuisplein zelf. Uh, ja, de ondernemers begonnen een beetje uh, te zeuren en te doen. Oh. En uh, ik mocht daar dit jaar vergunningwijs wel staan. Uh. Maar wij hebben daar geen zin in om, uh, om weer allerlei uh, discussies te voeren die nergens op gaan. Er wordt wat afgezuurd, hè? Uh, antwoord, jeetje. Ja, er wordt steeds he? meer gezuurd. Ja, Ik het niet al, nou ja. eens van een evenement. Lijkt mij yes. ook, lijkt mij ook. Maar uh, hoeveel, hoeveel rokers zijn er, Ben? Kun je er iets van zeggen? Er zitten nu uh, negen rokers, maar <laughs> uh, drie uh, Noordwijkers, die pakken Vreden, oh. die uh, pakken stevig uit. En uh, de rest is Zandvoort. En oh, zijn de is niet aanwezig omdat ze bij een forellendag zijn. Een forellendag? Okay. Wat, wat is een forellendag? De... Ja, dat is ergens uh, in, in Noord-Holland, kop van Noord-Holland. Hadden ze dat niet vol en, uh, volgende week kunnen doen? Ja, dat, dat, dat had ook andersom moeten Oh nee, kunnen, nee, nee dat heb je de een keer uh, natuurlijk. Maar <laughs> ja, dan kun je wel een forellendag doen. Ja, dan kun je wel een forellendag doen. Ja, hey Ben, mag ik jou wat vragen? wat, nou, he wat heb jij met uh, makreel roken? Nou, uh, jaren geleden. Dat deden wij de Week van de Zee en dat uh, was een combinatie Noordwijk-Zandvoort -like en dat is echt wel heel lang geleden. En daar uh, zag ik rokers en die nodigden mij ja, uit. als je hulp ben kom eens kijken. Uh, dat vond ik zo leuk dat ik je ben hier naar de C-Ps-Vereniging gegaan en zei jongens, ik vind dat jullie ook moeten gaan roken. Nou ze hadden uh, twee rokers, ja en dat kunnen we niet en dit niet en dat die zei ja prima joh. Dan nodig ik gewoon uh, tien luien uit Noordwijk uit. Ja. Nou, zo gezegd zo gedaan. En toen kwamen er toch niet twee zandvoorters. En inmiddels is de rookvereniging, de, de rokers, binnen de zeevisvereniging Zandvoort, is, uh, is redelijk uitgedijd. Zodat het nu ook een, een open zandwoordkampioenschap uh, gedaan kan worden. Leuk hoor. We dus zijn jou te danken eigenlijk. Nou ja, ja, min of meer. en nou, Je hebt de Vossen, die, uh, die supporten ons aan alle kanten. Ja, ja. Hey, en en de, de tonnen waarin ze roken... Dat is ook ja. een soort kunstwerken hè, tegenwoordig. Ja, dat zijn kunstwerken. Uh, nu zijn ze wat rustiger. Het is een houten kist van uh, Ron de Jong. Uh -huh. Een ronde, uh, ronde ton van uh, Rob Witt. Uh, Harold Lang uit Noordwijk die heeft inderdaad een prachtige kast... met temperatuurmeting erbij. Oh. En links en rechts vakken waar je van alles in kan stoppen. En dan staat er nog een uh, huizen Joan en Jody. Dat is ook een kast... En uh, daarna zit nog een, een traditionele kast, gewoon vierkant uh, onder vuur boven Makrelen. Okay. Maar Jef de Vos heeft een hele nieuwe gemaakt. Uh, om, um, om wat meer te doen voor de verkoop. Nee hey, hoor. En Ben, uh, hoe, hoe, waar, waar rook je mee? Hoe, hoe werkt dat? Hoe gaat het in werk? Vuur vuur is even het, de de zijn werk? Ja, dat, dat, maar... is, dat is dus de crux van het verhaal. Ja. Ze hebben allemaal uh, houtjes. En sommige lui, uh, doen wat met die houtjes. Dus die uh, impregneren ze of uh, uh, ze laten ze drinken in bijvoorbeeld whisky. Mm -hmm. En dan trekt die, uh, die, die, die rookgeur gaat omhoog over de vis... Dus zo kun je de smaak van de vis beïnvloeden met, met allerlei dingen. En je kan het aan ze vragen, maar ze geven geen antwoord. Ja, ik, ben, ik ben veel in, uh, in Volendam geweest uh, qua werk. En daar heb je uh, Smit, Smit Bokkum. Ik weet niet of je dat kent. Ja, ja, ja. ja. Van Jan Smit. En uh, andere Jan Smit trouwens. En die, uh, die, die roken ook zelf. Is dat een andere, soort, uh, andere manier van roken? Dan, dan, uh... Nee, dat, dat is uh, commercieel roken. Ja. En dat, doet, dat zie je bijvoorbeeld bij Smeding in de Muiden ook. Ja. En dat is gewoon een vast tramin. Die hebben een vast mengsel in hun hout zitten. Mm -hmm. En dat blijft altijd zo. Okay. Kijk, de, de amateur zoals die hier zit, die wil nog wel eens experimenteren. Ja, ja, ja. En dat gaat, dat gaat ook wel eens mis. Vorig jaar bijvoorbeeld dat was een van de uh, van de toch wel toprokers. Die, uh, die sprongen allemaal in één keer open. Huh. En hij weet nog niet hoe het gekomen is. Ja, dat kan ook door, uh, door, door te veel hitte of uh, iets met het hout komen. Ja, he, he. Het is toch op secuur werk joh, want het moet eerst drogen en dan ga je pas roken. Ja, ja. En hoe lang, hoe lang duurt het om een makreel te roken? Nou ja, nu uh, 4 mag je wel rekenen hoor, 4,5 uur. Ja, ja, dus je moet wel je brood meenemen. Ja, je moet brood. Meenemen. Ja, als, ja, ja, ja. Broodje, broodje makreel. Ja, ja, het broodje het makreel. gaat temperatuurmatig omhoog, ja. hè. Dus je, je kan niet in één keer uh, de, volle, de volle druk erop zetten, want dan, dan knallen ze open. Ja, en dat en dan, uh, dan is dan wie, wie zit er in de jury, uh, Ben? Uh, meneer Molenburg. De heer Molenburg, dus de burgemeester. We kennen Anneke Koper. Wie is Anneke Koper. Oh. Nee, nee. Anneke Koper uh, oh. is. Uh, uh, ja, weet ik ja, van de, de viskraan. Ja? Ja. ja. van de viskraan. Klopt. En die staat nu nog uh, bij uh, bij Guyt. Ja, ja, okay. ja, ja, ja, klopt. En die, uh, die wordt om uh, twee uur hier naartoe geroepen en Leuk. dan uh, gaan de twee. En uh, misschien kom je, uh, of uh, misschien komt Thomas Kroon ook nog. Uh. Leuk. Dat leuk. ligt eraan hoe druk het op de boulevard is, want uh, hij heeft een beetje een personeelsprobleem. Dus. Hm. Wie niet? En... Maar in principe wil hij ook, uh, hey, en met z'n drieën. En wat gebeurt er met de, met de gerookte makrelen aan het eind van de dag? Aan het eind van de dag uh, worden van alle deelnemers uh, moeten ze vier vissen inleveren. Ja? En ze mogen één vis aanwijzen, die gaat voor de keuring. Die andere drie die worden verpakt en die gaan de verkoop in. Ja. En uh, dan is er nog een partij voor de verkoop, dus uh, er is uh, inmiddels best wel wat te kopen op het plein. Hoeveel kost een uh, makreel tegenwoordig? Tegenwoordig nog steeds goedkoop, want ik heb gekeken, ze zijn al jaren 4 euro en dat ja. wil ik nog wel even zo houden. En misschien, en dan moeten we nog even kijken, er zijn middelmakrelen bij. En die gaan waarschijnlijk weg voor twee voor vijf. Oh, keurig, okay. keurig. Hey, en, en is de winnaar van vorig jaar er ook bij, Ben of niet? De winnaar van vorig jaar die zit er ook bij. Ja. Is dat de Willem Minkman of niet? Nee, die heeft ook een keer Nee, gehoord, Nee, Willem is naar de vorige Oh, die is naar en, de uh, oh, Ja, dat is jammer. De die is de winnaar van vorig jaar. Oh, en die is er wel weer bij? Ja, die is er oh, wel die weer is bij. Die is er wel bij, oké. Okay. Nou, dus om een uur of, even kijken of we het goed zeggen, om een uur of half 2. twee. Dus twee. Een uur of twee, ja, dan, komt, dan, dan komt, komen... allen, komt allen kopen en kijken. Ja, dan wordt er gesureerd en daarna is de verkoop. Want mensen konden ze ook inschrijven van tevoren, hè? Om, uh, voor... ja, ja, ja, er zijn, uh, uh, er zijn mensen over van de 50, 50 inschrijvingen. Hoeveel? Ja, ja, zeker. Over de, ik heb over de 50 insch inschrijvingen. Oh, okay, wist, okay. dus die? Uh, ja. die, die zijn gegarandeerd. Ja, en, en uh, met het opgebrachte geld, wat gaat daarmee gebeuren, Ben? We gaan het naar het Zand voor het Goede Doel brengen. En uh, ja, we weten niet welk doel het wordt. Oké. Okay. Want uh, we moeten nog even kijken wie we allemaal gehad hebben. We ja. hebben zandstroom gehad, we hebben dierenasiel gehad, we hebben uh, de reddingsbiergade gehad. Nou, noem het maar op. Nou, ZFM is dus eigenlijk een beetje kwijt uh, wie we allemaal gehad hebben. Maar... Nee, ZFM, ZFM he? is dat niks? ZFM is wel een goeie. ZFM. ZFM is, dat niks? ZFM is wel een goeie. Het is, is, is, is heel moeilijk met een financie, geloof ik. Dus. Ja, volgens mij hebben jullie geld zat. Nou ja. Zeg maar naar Harry. Ja, ja nee, dat ga ik niet nee, doen. Zeg daar geen jullie, hè? Nee, inderdaad. Nee. Nou ja, jullie zullen ongetwijfeld wel iets vinden, Ben. Want er zijn nee, zo komt, wel komt leuke, leuke initiatieven in Sands Dat komt helemaal goed. Nou, ik wens jou, het blijft droog, waarschijnlijk... He, want ik had jou een appje gestuurd ja, nee. dat we enorme plans bij ons zouden krijgen. Ja, maar die ik, ik, weet we, ik weet niet waar dat vandaag nou, ja, ja, gehad hebben. Er maar... stond om half negen op uh, uh, een soort buienradar. Dat er een, enorm, <laughs> dat een hele enorme omwille. Ja, ja, je moet het ook niet alles geloven wat je ziet. Daar ben ik helemaal met je eens. Het, uh, het, het trekt hier helemaal open. Ja, en het is lekker weer. En uh, een graad of 2,23. Heerlijk, Ben. De, Heerlijk, hoor. Mooi ja, uh, makreelrookweertje, zeg maar ja zeker oké okay, nou heel veel succes ermee en uh, wellicht kom ik straks nog even een uh, makreeltje uh, mee scoren uh, uh, scoren score, ja helemaal goed is goed jongens jullie je zeggen ook hè ja heel <laughs> okay. veel plezier hè heel okay. goed dankjewel. Bye, bye, uh, bye. dag bye. dag Makes you move and groove them all night Come on baby, come on to the love festival and we will dance and groove all night Come on baby, come on to the love festival We're gonna party till the morning light To the Love Festival Goed, we luisterden naar... Uh, Cisco Kid. Cisco Kid van uh, War. En, van War, uh, ja. daarvoor... Uh, een tijdje geleden alweer. We niet wie dat waren, maar Precies. Uh, Cool Gangball, Gangbogen met het Love Festival. Ja, Ja. En, ja, ja goed. goed he, en uh, ja, we hebben het over het festival, want uh, ja, we krijgen het race festival. is eigenlijk uh, gisteren al begonnen, Stondert een een zit bij ons, want, de Dutch Grand Prix, euh, euh, zeg maar de. Ik wil niet zeggen de organisator, maar ja, toch eigenlijk ja, wel, hè. Van, ja, van, van, ja. van het, van het Race Festival. Het, van het Race Festival, klopt. Ja, ja en goedemorgen. Uh, goedemorgen, goedemorgen. Gisteren is het festival, tenminste het festival, eigenlijk officieel geopend, hè? Klopt dat of niet? Nee, uh, vorige week is het al, want wij hebben een, uh, een, langere, oh, wij hebben een langere periode van. Uh, van of een, een periode van veertien dagen waarin we zeg maar, het organiseren. Dus eigenlijk was. Uh, Yves ontmoet was eigenlijk de eerste activiteit, die is natuurlijk door ZEP georganiseerd. Ja, maar... Ja. Dat was eigenlijk de eerste die binnen de vergunningperiode viel. Uh -huh. en, uh, maar gisteren is inderdaad de attractieplein open gegaan. Ja, met een en, kermis, hè? Ja. In plaats nou, van een uh, reuzenrad. Ja, ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Dat was, uh, ja zijn er zijn andere keuzes gemaakt. En uh, ja. nou, dit jaar gaan we dit eens even proberen. Een hele hoop mensen vonden het heel jammer dat het reuzenrad niet meer terugkwam. Uh, ja, maar we, er zijn nog meer jaren. Ja, dat We, moet, ook we, we is gaan over. dit eerst eens even evalueren, wat er nu staat. En kijken ja, hoe dat gegaan ja. is, hoe dat bevallen is. En dan gaan we kijken wat ja. voor de volgende editie. Ja, het de, ziet er wel gezellig uit. Ja, het, ja, het ziet er het zeker was, gezellig het uit. Het was gisteravond ook echt gezellig. Ik ben er avond er geweest. Ja. Want ik vond het ook best spannend hoe het ja, zou gaan en tuurlijk. of er publiek zou zijn. Ja, maar maar was het er? Ja, het ging heel ja. goed. Het ging echt heel goed. Ja, ja, het was echt maar heel... nou las ik op Facebook ook een jaar. De jaren, er gezeurder is zijn er altijd natuurlijk. Dat er alweer te veel geluid wordt gemaakt door die kermis. Maar ja. Um, we hebben daar gisteren echt op gelet. We hebben ook echt gemeten. Um, kijk, attracties maken van zichzelf ja. al wat lawaai. Ja, ja. Um, kijk, stil gaat het niet worden. Nee. Um, maar de zee is ook gewoon 5, uh, 65 dB. He. Ja, dus, uh, ja, is het zo? Ja. ja, met storm zeker. Ik denk het wel, de bron ja, Nee, in. dat de, denk ik ook ja. Ja. Nee, Dat is gewoon zo. Nog ja, daar hebben we het verder niet meer over. Hey, um, um, ja, eigenlijk de, de, de boulevard wordt één groot, ik wil niet zeggen attractiepark, maar er gaat allerlei zaken gebeuren. Ja, net zoals de afgelopen twee jaar eigenlijk. Net zoals afgelopen jaar. Dat was eigenlijk het jaar in waarin we uh, wel wat activaties op de boulevard hebben neergezet. Dat gaat dit jaar zeker weer gebeuren. We gaan... Uh Fantastische dingen gaan we krijgen. Ook echt wel qua beeldmerk, zeg maar. Fantastische dingen. Er komt een hele grote M van McDonald's te staan. Dat is echt een, een enorm apparaat. Wanneer komt dat? Um, even aan mijn hoofd donderdag voor. Okay. Ja, uh, woensdag wordt hij op mijn hoofd gezet. Ja, zo. Ja. Dus dat is, uh, dan praten we over de 20, 30 meter of zo? Oh? Nee, zo erg is het oh. weer ook weer niet. Okay. <laughs> het, is, het, het is wel een ding van 15.000 kilo. Dus, meter, ja, ja, ja, zo, dus, er gaat een dag een kraan nee, op staan niet, om omhoog te krijgen. Moet je, nou, dus ik dan ben, je ben moet nu op je kop. Natuurlijk. Nee, dat overleef je niet. Nee, erom. Maar uh, dat soort zaken komen er allemaal in. Ja, en, in, in en, en, en natuurlijk merchandise ja, en spelletjes. Uiteraard, uiteraard, en, uiteraard, en we ja. hebben natuurlijk uh, race-simulatoren. Ja, Gekkigheid. Ja. Die staat er nu ook al hè. op de attractieplein. Staat er ja. ook al een race-simulator? Hartstikke ja, leuk. Ja. Dus, um, en ik begreep dat de, de, de Red Bull, die komt ook weer te, te staan hè, in een paar dagen. Uh, ja, langer dan normaal zeg maar. Ik heb nu, uh, dit is mijn derde editie. Ja. Normaal komen zij altijd even een, op dinsdagmiddag en middag dagje staan en dan is de auto weg, hè? Ja, ook oh, ja, dat klopt. En, ja. Ja. Uh, en nu komt hij uh, voor een wat langere periode te staan. Uh, vier dagen... In een glazen... En, en hij komt in een glazen. Ja, tegen, want ja. weet je, het is bijna... Het, je hebt er gewoon een dagtaak aan ja, om de mensen ja. eruit te halen. Dat is niet gewoon. Ja, ja, dus uh, ja, dus, het is dus wij hebben natuurlijk. er nu voor gekozen van... Weet je, uh, we willen het ook gezellig houden. Ja. En niet, voor, niet voor de man die erbij staat de hele tijd. Van nee, dit mag niet, dit mag niet. Maar je kan er nog wel steeds mooie foto's selfies hey, dingen van maken. De, de, ja. de, de ramen zullen schoon zijn. Ja, gewassen. Ja, ja, ja. <laughs> hey, en, en uh, is, er, is er veel verschil met de uh, voorgaande jaren? Ja, vind ik uh, wel... Um, kijk, vorig jaar, vorig, jaar, uh, vorig jaar was het meest bizarre jaar wat er bestond. Hè? Wat mm -hmm. was het? Uh, 12 of 14 uh, februari dat, um, um, da, dat Marco Rutte yeah. zei van het is over. Yeah. En, en de horeca en ook de evenementenbranche heeft hem aanstaan kijken uh, of, of, of, of ze vuur zagen branden in het ja. water. En ja. dus, um, toen moesten we heel snel... Uh, nog een programma in elkaar zetten. Dat hebben we gelukkig gedaan met de horeca uit, uh, uit Zandvoort, af, vooral namelijk uit de Halterstraat. Toen is het programma geweest in de Halterstraat. Maar dat was ook de enige plek waar wij zeg maar, een muziekprogramma hadden. Ja, ja. Nou, dit jaar hebben we met, met de horeca er hard aan gewerkt om het programma te verbreden. En, en, um, en dat is gelukkig gelukt. Hè. We gaan nu twee dagen op het Raadhuisplein uh, muziek krijgen. We gaan gasthuisplein. Vier, ja. vier dagen. Super tof. Hartstikke leuk. Um, ook kijken of we dit nu wel aan de loop krijgen. Hè, want want uh, Gasthuisplein was best moeizaam de afgelopen jaren. Mm -hmm. Dus even kijken of we het nu met, uh, met Slim wel aan de gang gaan krijgen. En, um, en in de Halterstraat uh, zijn weer uh, de verschillende uh, muziek-dj's uh, bezig. Nou, super tof. Uh, daarmee krijg je wat meer spreiding. Kerkplein doet ook mee. Het was bijna nodig, hè? Om die halterstraat. Ik woon zelf in de Halterstraat en ja. ik heb het natuurlijk een paar jaar al gezien. Ja. Uh, Vorig jaar uh, mensen, ik wil niet zeggen bijna doodgedrukt, maar het was wel heel erg druk, hoor moet <laughs> niet ik zeggen? Niet helemaal, niet helemaal. Ja, ja, het was goed druk ja. en dat kwam ook omdat we gewoon niet aan spreiding konden doen. Nee, dat is lastig. Ja. En uh, het is een gratis, je, je weet ja. nooit hoeveel ja. er komen. Nou. En, en ik ben blij dat we dit jaar een beetje aan spreiding kunnen doen, waardoor we het een beetje uit elkaar ja. kunnen trekken. Ja, want er komt ook een, een, een, een muziek op het raadheidsplein, he? ja. met, met een podium, zeg maar. Ja. Een, een soort ja, die vrachtwagen het podium, we, ja. die tot podium wordt ja. uh, beetje ja. hetzelfde als eh, het, is een mobiele, het is een mobiel podium, alleen er zit een vrachtwagen onder en dat uh, is super grappig, een lekker stoer ding, ja, ook ja. wel een beetje ruig, zeg maar dus dat past ook wel een beetje bij het racefestival, ja, ja. Vind, ik wel, uh, vind ik wel leuk. Ja. Welke artiesten kunnen we verwachten? Um, nou, daar, um, die kan ik zo even niet allemaal uit mijn mouw schudden. Dat, okay. dat Ik weet uh, dat Jody Bernal komt bijvoorbeeld. Maar ja, dan, dan ja. doe ik hem wel van het blijen. Maar ik weet hem bijvoorbeeld niet op het raadhuis. Maar mensen kunnen dat wel bekijken. Ja, Via ja, ja, ja. de website. Maar op onze website. Sandvoortracefestival. Uh, ja, Sandvoortracefestival.com.nl ja, ja. ja, ja. ja. ja. uh, Nee, .nl .nl Oké, okay, daar staat het hele programma op, neem ik aan. Ja, zeker. Dus kunnen mensen nakijken. Zeker weten. Zijn er nou nog dingen geweest die jij in je hoofd had... Die gewoon niet uh, kunnen qua vergunningen of uh, noem maar op Um, nou ja, kijk, uiteindelijk is er wel ambitie om het nog groter te maken. Ja. Um, alleen, um, wat ik gewoon merk... En ik doe dit, ik doe dit in, in drie provincies in Nederland. Mm -hmm. um, wat ik gewoon merk is dat het in Zandvoort best af en toe al heel lastig is. Ja, dat heb ik ook uh, gehoord. Plan, dat want dat het, ging... Net, het ging net over... En terecht, hè, we wonen hier ook ja. en, en je hebt er overlast van. Dus ik, terecht. Alleen, je moet met zoveel dingen in Zandvoort uh, rekening houden. En dan merk je gewoon dat het... Uh, ja, toch wel allemaal heel klein is. Weinig ja. ruimte kent. Maar, uh, waar moet je nou meer rekening mee houden dan in die andere provincies waar je, waar je dit soort dingen doet? De, nou ja, de, uh, um, hier is nog niet de routine zeg maar, van hmm. dat, er, dat er elk jaar een festival is. En dat het in ja. die periode is. En dat ze dit kunnen verwachten. We zijn nog aan het bouwen. Hè. We moesten van niets beginnen. Ja. En, en uh, dat, dat geldt wel zo voor de ondernemers die eraan moeten wennen. Als de bewoners die eraan moeten wennen. Ja. Maar ja, en, ja, we ja. krijgen we in ieder geval nog twee jaar. Hè, de Grand Prix ja. hier. Ja. Dus... Uh, Kun je nu beloven dat het in 2024, 2025 nog groter wordt? Ja, wat in elk geval... Uh, kijk, we moeten evalueren. Dus we moeten deze ja. editie eerst, eerst uh, afsluiten. Hopen dat het goed gaat. Hè? En dan hebben we een evaluatie. En dan gaan we kijken wat de sterke punten waren. Ja. En daar gaan we aan doorbouwen. je zeker. Ja. Ja, maar Zandvoort is wel een uh, plaats waar het moeilijk is om de neuzen uh, ja, van dus iedereen aan, in de goede richting ja, ja, ja, te krijgen. Die wij, je nog wel een he? beetje ja. met alle ja. winden mee, alle ja, neuzen. Ja, ja. dus, uh, ja. <laughs> maar waar ligt dat aan, denk je? Uh, nee, nee maar, ja, ik weet het niet. Ik, dat hoort bij Zandvoort. Ja. Dat hoort bij Zandvoort. Ja. <laughs> ja. Dat, maakt ook, dat maakt het ook En zo dat leuk. maakt het ook wel weer leuk. Ja, want ik vind het ook wel leuk hoor, om, de, om die drie verschillende regio's te doen. Het is ook wel weer grappig dat je die verschillen hebt. Maar ja, hoe, en, ja. en, en hoe, hoe, hoe kan het toch groter worden dan het nu al is? Waar, waar, waar denk je dan aan? Um, ja, uiteindelijk... Um, nou, wat, wat ik wel zou willen is... Kijk, ik denk dat we dit jaar goed op, op weg zijn... Met de, met de verschillende muziekplekken die we nu hebben. Hè. We kunnen mm -hmm. wat meer aan spreiding gaan doen. En van daaruit ga kun je kijken van... hé, hey, wat is nu succesvol? En dan kun je daar um, kun je een tikje bij op gaan doen. En dat, dat is gewoon leuk. Weet je, um, Zandvoort Beyond... Um, de stichting... Uh, is er natuurlijk voor om, om, om het aan te jagen... te zorgen dat het uh, gaat gebeuren. En, en de ondernemers moeten er vertrouwen... en geloof in krijgen. Want die moeten mee investeren in het programma. Ja. En dat is gewoon... Uh, uh, dat is altijd moeilijk, mm -hmm. want uh, ja, ze willen natuurlijk graag ook wat verdienen. Ja, ja. uiteraard. En um, ja. Uh, ja, dat moet in balans zijn. Ja, en en, en, en dat, dat moet je met mekaar, moet je dat gaan uh, avonturen hier in, in Zandvoort, ja. want daar is weinig ervaring mee. Ja, ja. want in Scheveningen bijvoorbeeld hebben ze een, een geweldig groot beachfestival zeg maar, hè, met ja. grote namen. Ja, dat is hier wel lastig te organiseren, omdat ze dan in de, in de, in de halterstaat zeggen van ja, daar verdienen wij ook niks aan, weet je. Ja. Bijvoorbeeld, ik kan maar een voorbeeld. Ik kan me zo voorstellen dat het op die manier een beetje. Ja, ja, ja, ja. Het, is altijd, ja maar het is altijd moeilijk en iedereen ja. heeft zijn eigen. Eterechten. Het is ieder zijn eigen bedrijf. Ja. Iedereen heeft zijn eigen ja, afwegingen. Dus zijn belangen en, en, en dingen. En, en, en nou ja, ja. Dat, dat is gewoon moeilijk om, om al die afwegingen. Ja. om daar uiteindelijk een, een finale klap op te geven. Ja. te zeggen, zo gaan we het doen. Qua vergunning is het hier ook moeilijker dan in andere plaatsen. Nee, het is moeilijker in de zin van het is heel grondig en dat is heel goed. Dus ik vind uh, vooral de afdeling vergunningen kan ik, kan ik wel meeleven. kunnen wel ja, dat moet ook wel. Want je ja. moet voor de veiligheid zorgen. Ja, daarom. Ja, ja, ja, en en dat, dat is gewoon hartstikke belangrijk. En hoe, hoe zijn de weersverwachtingen? Um, ik neem aan dat jullie daar ja, ook... Maar, uh... dat, dat is het enige waar ik niet goed voor gestudeerd heb. <laughs> dus daar doe ik geen uitspraken over. Nou, ja, want ik vind namelijk zelf... Mijn, mijn apps die ik in mijn telefoon heb... Die vinden het al moeilijk om één dag vooruit ja, te kijken. Dus ja, laat ja, staan ja. dat ik het kan. Gisteren stond het ik, regen. En vandaag staat er weer bewolking ja, voor die drie dagen. Dus. Ik, ik, hoop, ik hoop een temperatuur ergens onder de, de 25 graden zou ik ja, vinden. En, ik in. En in, in de avonduren ja. om een uur uh, 21, 22 vind ik prima. Heerlijk. Ja. En uh, dat zou heel mooi zijn. Ja, ja, en, uh, ja. Weet je... Uh, liever geen regen. Nee. Maar gelukkig zijn de buien hier aan de kust kort. Ja, ja. vaak wel. Maar het ja. kan wel stevig buien zijn. Voor de Grand Prix is het misschien wel leuk. Ja, het is gewoon om ja. Uh, half vier een buitje. <laughs> dat is wel leuk natuurlijk. Zonder, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. Hey, je kreeg wel eens de vraag... waarom er in Salford geen grote schermen staan... waarop je de race kan volgen. Ja, dat zou, dat zou ik echt super leuk vinden. Alleen, dat, dat is verschrikkelijk lastig. Hoezo? Want op het moment dat daar meer dan... Uh, nou, het is naar buiten toe gericht... Dus niet op eigen terrein um, uh, Moet je gewoon betalen Voor de rechten om die te mogen uitzenden ja? Ja. Okay. En dat zijn, dat zijn bedragen Die liggen er niet om ja, maar jou... we, hebben, we hebben eraan gerekend om dat op het Badhuisplein te doen mm -hmm. Maar Dat houdt in dat we ongeveer 70.000 euro moeten afdragen. Zo, en dan moet je nog En dan is het gratis hè? Ja. En dan moet je nog zien dat mensen komen En dan moet je zorgen dat ze dus voor nou ja, ja. Pak een beetje uh, veel geld bier gaan drinken Want ja, die 70.000 ja, euro ja. die we graag nooit terug hebben ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En entree vragen ja. ja, dat, dat, dat werkt niet maar, nee, moeilijk, hè? Maar, uh, maar wie, ja. wie, wie bepaalt dat? Is dat de F1 zelf? Nee, nee, nee. nee, Het is net als, net, als, net, als, net als met, uh, met muziek, hè. Bumasara, zo heb je dat ook voor beeldmerken. Ja, dat weet ik, en, ja. Maar en, er is toch een partij die dat... Oh, die, hoe die verkoop zit weet ik niet. Maar de, eh, dat, nee. zal, dat zal... Dat, zal uh, ja. Ja, dat wordt ergens anders geregeld dan dat waar wij zitten. Ja, ja. Ja. Hey, en de, de horeca gaat weer om 12 uur dicht? Of 1 uur? Weet ik niet eh, ze het was moeten het? binnen om 1 uur dicht. Dus ze mogen binnen tot één uur door. Twaalf uur zijn we buiten klaar. Hè, en dan ja. uh, buitenbarren dicht. En dan ga ja. we een afzakketje binnen. Ja. En dan uh, op huis aan. Maar dat, dat, dat beviel vorig jaar goed, hè? Want, uh... ja, sterker nog, toen is de horeca... Is niet eens binnen open gegaan om 12 uur. Want die zijn nee het is zo druk, laat me morgen aan. En het was zo gezellig op straat geweest, dat iedereen er ook wel klaar mee was. Heb je veel goede samenwerking met de ondernemers hier in Standvoort? Ja, natuurlijk. Je moet altijd proberen om bij elkaar te komen. En de ene doet er meer voor dan de andere. Dat kan ik me zo voorstellen. Ja, ik weet een beetje... Ik ken een beetje de horeca, laat ik het zo zeggen. Zonder... Van binnenuit. Van binnenuit. Ja. Uh, Sander, we gaan er een, een, een uh, eind aan maken. Want het uh, uh, ja, praatje. Figuurlijk, aan. He? want ja, ja, ja. het nieuws komt eraan. Heel Hartelijk goed. bedankt voor jouw aanwezigheid. En ik en wens fijn je, nog nog je ja, heel, heel veel sterkte. En heel veel sterkte in de ja, voorbereidingen. Nog. Ja, en en komen uh, we komen elkaar wel tegen. Het ja, is wel erg druk, ik, maar hier ik, ben ben er, er, ik ben er vanaf nu tot volgende week uh, ma of de maandag na de race. Oké, okay, dus Je al zit hier in een hotel? Nee, in een appartement. Appartement, nou, perfect toch? Helemaal top. Nou, veel plezier in Zandvoort. En we komen elkaar volgende week weer En heel veel succes. wel. Oké, okay. okay. ja. we gaan eruit uh, zo, denk ik. Denk het ook. Ja. Oh, kijk nou...